Hoe ja. Daar wonen die. Ja, daar wonen die. De melkakoe bij de vatten Maar je bent nog weg geweest. Hè? Je bent eerder uh, uh, naar Liverpool geweest, geloof ik. Hè? Dat was de dienstreis dan. Hè? Da de dienstreis. Ik heb uh, twee dienstreizen gedaan de voorbije maanden. Eentje naar München in Duitsland om naar wat software te gaan kijken. En dan eentje als reporter naar Liverpool. En dat was op 8 december, want toen was het daar, uh, zal ik het feest noemen...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 Daar zit een, uh, een gitaarvorm in verwerkt, uh, die natuurlijk de muziek van John Lennon moet symboliseren. En er zit ook een, uh, een witte duif in verwerkt, en die moet de geest hmm. van uh, John Lennon uh, symboliseren. Want hij heeft ooit eens gezegd tegen, tegen Julian, toen hij nog een, een kindje was, uh, moest ik ooit komen te sterven, mijn beste Julian, dan uh, zal ik als alles goed is daarboven uh, dat laten weten aan jou en...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 vinden is op draai.be en uh, we kunnen wel eens luisteren naar, naar een stukje klank, het is, het is werkelijk aandoenlijk, luister vooral mee okay. uh, We kunnen nog een keer doen, kan we? Ja, yeah, we kunnen Eigenlijk dat zou de het zijn om de wereld te herinneren waarom we hier zijn En We zijn hier omdat war er nog steeds is, omdat paak niet gebeurd over de dingen die John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 The sing-along bit, the easy bit, of give a piece of chance. I I I And I can't remember what flunk of key I did it. <laughs> Dat is mooi. Ik stel mij, uh, verbeter me als ik fout ben, Floris, een groepje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 Dus dat is nu het dringendste om op jouw vraag te antwoorden, Floris. Ja, ik ben serieus benieuwd hoe vlot het allemaal gaat gaan. De datum waarop je denkt te emigreren, de grote stap te zetten, is eind februari. Dus dat komt, zoals je al zei, angstwekkend dichtbij. Ja.